Vandaag krijgt u een zeer beklijvend minidrama van de hand van Pierre Plateau. Het werd voor het eerst uitgezonden op 5 december 1985. De Spookrijder is de titel en die spookrijder is een man die een einde wil maken aan zijn leven omwille van zijn huwelijksproblemen. In het gezelschap van zijn vrouw onderneemt hij een dolle rit als spookrijder. De vrouw deelt de intentie van haar man niet en wil uit de auto. Ondertussen is er een radio-uitzending aan de gang waarin een majoor verkeerstips geeft. Tips die onderbroken worden voor een bericht over een spookrijder. Alex Wilke, Emmy Leemans, Hugo Prinsen en Oswald Versijp. Alle dagen. Ik kan het niet meer. Pas op! Alles altijd vol omwegen. draaien, Stoppen. Laat ons praten. We... Zo bang heb ik je nog nooit gezien. Jij bent bang, ja. Bang om te leven. Ah, de moraal van het verhaal. De preek. Ik wil niet dat je me meesleurt, Henk. Laat... En waar heb jij me in meegesleurd dag in dag uit? De laatste keer dat ik uitwijk, Carla. Mas op, Henk. En op wie wij niet meer hoeven te wachten, dat is major Marcel. Want hij is hier intussen naast ons in de studio komen zitten. Goedenavond, Major. Goedenavond. Zal... Alles kids, major op uh, onze autowegen? Ja, jazeker. Ik mag blij zijn van mede te delen dat de weggebruikers zich op deze zondag op verschillende afsplitsingen. En naar de kust en respectievelijk onze Ardennen. zich uh, zeer gedisciplineerd gereden en gedragen Ook hebben. Op de afrit Jabek, Major. Dat is er natuurlijk uh, elke zondagavond. Sorry, sorry dat ik u moet onderbreken, major, maar ik krijg net een telek onder mijn neus geschoven. Coel, uh, uh, aandacht, er is een spookrijder op de E10 tussen Mechelen en Brussel richting Brussel. Weggebruikers worden dringend verzocht uit te kijken en indien mogelijk de snelweg te verlaten. Oplet dus. Hm? En uh, major? Uh, ja, in, inderdaad uitkijken en uh, tja, uh, laten we hopen dat de persoon in kwestie zonder verdere complicaties tot staan kan worden gebracht. Huh? Muziek in tussentijd. <tomst> zijn wij. Wat? Wij? Die spookrijder. Oh, ja ja. Spookrijders. Je zegt het goed. Terug, Henk. Ik terug. Jij vraagt me dat... Omkeren, Henk. Ja, wij terugkeren. Herinner je dat, Carla? Dingen waarover ik met jou wilde praten? Nu niet, Henk. Alsjeblieft. Kalm, jongen, kalm. Carla. Je hebt het terecht niet. Stop! Stop, ik wil eruit! Tegen de berm of kies je iets uit de tegenovergestelde richting? <lacht> Wat een symbool, Stop! hè? Stop! Laat ons erover praten. Praat maar. Als jij jezelf kapot wil maken, goed dan. Maar sleur mij niet mee, lafaard! Kapot maken? Ja, laat het ons daarover eens hebben. Dag in dag uit heb jij mij kapot gemaakt. Ik? Nee, nee. Ik... Alles omdraaien, daar ben jij goed in. Ja... Omdraaien. Stop Henk, stop alsjeblieft! We kunnen toch als vrienden... Ja... Maar we, we moeten toch niet dadelijk kamers huren? Lafvaard. Lafvaard, heb jij iets gezegd tegen je moeder vanavond? Oh, het was toch onze gevangenis, zei je. Jouw gevangenis, het huwelijk. Ik dacht dat we daar nog lang Jij dacht, jij dacht ik heb haar nog. Fout Henk, ik kan supieren. Alsof die godverdomme niet net zo lang in de gevangenis zit. Ah, ah. Aan de andere kant ja. Maar die wil er even goed uit. Ik wil eruit, Henk. Je hebt jarenlang mijn lucht mee opgeademd. Laat maar iemand anders mee ademen nu. Dat was je toch van plan, hè? Jouw zaak niet. Vind. Namen die van elkaar worden gescheurd. Vous qui passez sans me voir. En dat is dan de droevige waarheid voor deze avond. De spookrijder op de E10 Mechelen-Brussel heeft een frontale aanrijding veroorzaakt, waarbij hij zelf en een mede-inzittende om het leven zijn gekomen. Ook werden bij dit ongeval nog twee andere mensen gedood. Mensen die op het juiste baanvak reden. Ja. Major, uh... Het is treurig, natuurlijk. Ik kan niet genoeg zeggen hoe oplettend men moet zijn in het verkeer. Eén moment van verstrooiing, Men komt van een feest, vrolijke gestemd, men keuvelt, men vertelt een grap. En één moment van onoplettendheid en men neemt het verkeer, de baanvak, nietwaar. Hoe droevig ook, dit programma gaat verder. Wacht op de weg, een programma van de Verkeersredactie... ...in samenwerking met de Hoge Raad voor Verkeersveiligheid. En dat was De Spookrijder, en luisterspel van Pierre Plateau met de stemmen van Emmie Leemans, Alex Wilke, Hugo Prinsen en Oswald Verzeip.